9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Bij de ontploffing in de elektriciteitscentrale van Electrabel in Nijmegen... is niemand gewond geraakt en er worden geen mensen vermist. Dat meldt de gemeente. In de centrale was vanochtend een grote ontploffing. Er ontploft een stoomketel die wordt gebruikt bij de opwekking van elektriciteit. Daarbij is de zijkant van de centrale weggeblazen. Ook komt er rook of stoom uit het dak van het gebouw. Sinds de ontploffing klinkt er een hard suizend geluid. Bedrijven in de omgeving van de centrale in Nijmegen zijn ontruimd... en het werk aan de nieuwe Waalbrug is gestaakt. Mensen in Nijmegen wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Bij bouwbedrijf Heijmans verdwijnen 200 banen. De oorzaak is de aanhoudende malaise in de woningbouw, zegt Heijmans. Er worden minder huizen gebouwd en ook minder verkocht. Volgens Heijmans blijft de omzet in het derde kwartaal gelijk... aan die van het derde kwartaal vorig jaar in België en Duitsland namen omzet en resultaat toe. Bouwer Rosmalen verwacht over heel 2012 wel een positief bruto resultaat... maar tekent aan dat de resultaten in de woningbouw sterk onder druk staan. Verzekeraar Egon heeft in het derde kwartaal zes keer zoveel winst gemaakt... als in het derde kwartaal van 2011. Er werd een winst geboekt van 374 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 60 miljoen euro. Egon verkocht in het derde kwartaal voor ruim 400 miljoen euro... aan levensverzekeringen... en voor bijna 200 miljoen aan ziektekosten- en ongevallenverzekeringen. Vooral in de Verenigde Staten werden veel verzekeringen verkocht. In Nederland het Verenigd Koninkrijk en in Spanje werd juist minder verkocht. Met de hulpactie Serious Request van radiozender 3FM... vorig jaar in Leiden zijn 160.000 vrouwen en kinderen geholpen. Dat heeft de zender vanochtend bekendgemaakt.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is nog behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal nog 250 kilometer file. Een uitschieters onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... is het langzaam rijden over 13 kilometer tussen Gooimeer en Eendbrugge. Op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Daar staat voorklopig jauwde 12 kilometer na een ongeluk. De rijstoken zijn inmiddels weer open. Op de A12 Den Haag naar Utrecht is het misgegaan bij Zevenhuizen. Daar staat 4 kilometer en daar is de linkerijst ook dicht. In de regen Utrecht is het nog erg... ...op de A27. Vanuit Breda gezien, daar staat tussen Noordloos en Haagsteen 14 kilometer... ...en vanuit Almere 10 kilometer, tussen Almere, Hout en Huizen... ...en op de A28. Hogeveen richting Zwolle. Daar staat tussen Zuid-Wolden en de lankhorst 10 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijst ook weer open. heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A32. Heerenveen richting Meppel. Daar staat tussen Steenwijk en Kropel-Lankhorst 10 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Grote schrik vanochtend bij inwoners van Weurt, Nijmegen en omgeving. Op zeven uur werden ze letterlijk uit hun slaap geknald... door een explosie bij Elektrabel aan de Waal. Het laatste nieuws, u hoort het bij ons. Van de politie Gelderland-Zuid bijvoorbeeld. Florian Vingerhoed van de politie is ter plaatse. Meneer Vingerhoed, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u er al zicht op wat er is misgegaan bij die ketel? Uh, nou ja, die is ontploft. En wat ja. is, hoe er precies gebeurd is, dat weet ik niet meer. Nee. Uh, kunt u wel iets vertellen over de omvang van de schade? Nou, ja, die is forst. De, de, de ketel is een heel deel van de gevel van de energiecentrale weggeslagen, vooral in het bovenste gedeelte. En als gevolg daarvan is heel veel isolatiemateriaal uh, in de wijde omgeving terechtgekomen. Ja, dat uh, on, isolatiemateriaal wordt nu onderzocht door de brandweer op schadelijke stoffen. Want uh, wij begrijpen dat mensen duren en ramen gesloten moeten houden. Dat heeft daarmee te maken? Dat u nog niet weet of er iets, mogelijk iets ontsnapt is? Nou, het aanvankelijk advies uh, om ramen duren gesloten te houden is nu weer vervallen. Okay. Uh, dat hoeft niet meer. Uh, mensen kunnen ook gewoon over straat gaan. Maar ja, het wordt uh, uiteraard niet aangehaald om naar de centrale toe te komen om te kijken. Want, uh, maar dat vind ik dan wel bijzonder. U weet nog niet precies of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, toch? Of, of wel? Nee, het wordt het we, we gaan niet uit van, heel, uh, van stoffen die vluchtig zijn, dus in de lucht... Er ligt uh, isolatiemateriaal op de grond. Dat wordt voornamelijk onderzocht. Dat okay. betekent dat mensen onder het al neergetwaard is... wel gewoon uh, naar buiten kunnen. Uh, maar het uh, advies is wel om als je uh, isolatiemateriaal ziet liggen... om daar niet op te stappen, maar om eromheen te lopen. Inmiddels is er een bericht geweest dat er geen vermisten of gewonden zijn. Hoe weet u dat zo zeker? Uh, dat weten we gewoon zeker. De, de mensen die bij Elektrabel werken, die hebben dat ons bevestigd. Uh, ze hebben contact gehad met iedereen en ze hebben... Toegangspassensysteem, Ze weten van iedereen die erin en eruit gaat. Met al die mensen hebben ze contact gehad. Die uh, zeven aanvankelijk gemiste mensen die, uh, bleken in de controleruimte te zitten... en die waren bezig om volgens het protocol uh, de centrale af te schakelen. Die is nu ook uh, bijna helemaal uitgeschakeld. Goed. Onze verslaggever heeft nog busjes van de ME gezien. Waar worden die voor ingezet? Nou, de ME die was toevallig in de buurt voor een uh, oefening... en die uh, is ingezet om bij de afzettingen ook te staan. Want het gebied is uh, behoorlijk ruim afgezet... En um, ja, daar is gewoon een beetje handig bij. prima, dank voor de toelichting. tot Florian Vingerhoed van de politie Gelderland zuid. gaan we naar de centrale of vlak in de buurt, want daar is verslaggever Matthijs op. Matthijs, uh, wat zie je nog en wat hoor je ook nog? Ja, veel minder en dat is een heel goed teken, dus. Want de hoeveelheid stoom die uit de centrale komt, die is echt heel veel minder. En die, uh, dat blijft toch steeds minder worden. Dus dat is een heel goed teken. Daarmee lijkt de stoom dus ontsnapt. Het geluid ook veel minder. Je kan mij inmiddels dus ook goed verstaan en ik jou ook. Uh, dat was vanmorgen wel even anders, uh, toen het geluid hiervan, nou ja, laten we zeggen een grote Jumbo-jet hierover de stad razen. Want dat is het geluid uh, waarmee ik zelf ook vanmorgen wakker werd. Uh, een gigantische herrie die over de hele stad roei, anders uh, die stoom die uit de ketel ontsnapte. Uh, uh, komt er geen rook, of geen heftige rook meer onder het dak vandaan? Wat, wat, wat zie je nog hey. allemaal? Nee, het heftigste is echt uh, geweest, wat dat betreft. Uh, nu is wel goed de schade te zien, omdat die stoom dus uh, veel minder is en die rook. Uh, en dan zie je echt het karkas van het gebouw waar een uh, flink gat in is geslagen. Uh, ja, je zou zeggen van ongeveer een verdieping of twee hoog, is dus een meter of tien. Hij uh, zit toch dus gewoon een heel groot gat. Er is een hoop uh, ruiten zijn weggeslagen. En uh, ja, de hulpdiensten rijden hier uh, af en aan, vooral brandweer. En, uh, ja, de politie zet hier de bol af. Oké, okay, nou, we weten genoeg uh, voor nu. Matthijs, dank je wel voor je verslag. 10 over 9, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Gaan we naar China, naar Peking? Want daar is vandaag het 18e partijcongres begonnen. Voor de muziek hoorde u de voorzitter van het dagelijks bestuur van de partij die het congres opende. Belangrijk congres, want er wordt een opvolger aangewezen voor president Hu Jintao en premier Wen Jiabao. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, jij was vanochtend bij de opening van het congres. We hebben daar ook foto's van langs zien komen. Vertel eens, hoe, hoe was dat? Ja, het was toch wel bijzonder. Ja, het is als je erbij bent toch een beetje alsof een, uh, een geschiedenisboek tot leven komt. Hè? Al die gezichten die je kent al van nou ja, tientallen uh, jaren dat ze al aan de macht zijn hier. Want zo vaak verandert dat leiderschap natuurlijk niet in China. Nou, het begon vanochtend allemaal met het spelen van het volkslied. Er werd een minuut stilte in acht genomen voor de oude grote leiders zoals... Mao en daarna betrad president Hu Jintao het podium... om voor de laatste keer als president het partijcongres toe te spreken. En hij sprak anderhalf uur en voor sommige... De oudste van de partij, zoals Yang Jemin, die had echt moeite om wakker te blijven. Maar uiteindelijk werd er natuurlijk uitbundig geapplaudiseerd. Zoals dat eigenlijk ook wel gebeurt bij de State of the, State of the Union in Amerika. Hè? Ja, nou goed, zo boeiend was de toespraak dus niet. Uh, wie de nieuwe machthebbers worden, dat is ook al bekend. Waarom zijn de ogen van de wereld hier nou jou op, zo op gericht? Nou, het is echt wel een historische machtswisseling die uh, gaande is hier. Uh, ten eerste wisselt er een generatie... Dus uh, mensen die jarenlang aan de macht zijn geweest... en opgegroeid zijn nog onder die oude leiders als Deng Xiaoping... en echt nog met het oude communistische gedacht, gedachtegoed zijn grootgegroeid. Die treden nu af. En er komt een nieuwe generatie aan de macht. Die zijn opgegroeid al in die periode van transformatie naar meer opener China. En uh, een wereldwijde economische wereldmacht. Hè. Want dat is het tweede wat dit natuurlijk een hele belangrijke machtswisseling maakt. Is dat dit de eerste keer is dat er een machtswisseling is. Terwijl China zo'n economische supermacht is. Dus alle ogen van de wereld zijn gericht op wie komt er hier aan de macht. Omdat het, ja, het gaat ons allemaal inmiddels aan hè, wat hier gebeurt. Uh, China als uh, economische motor van de wereld. En een ander onderdeel uh, waarom dit belangrijk is... is omdat China als samenleving erg veranderd is de afgelopen periode natuurlijk. Het is opener geworden, de Chinezen zelf... Hebben veel duidelijker blik op de rest van de wereld. Ze Zijn erg benieuwd of die welvaart die ze tot nu toe zo gehad hebben... of dat voortgezet zal worden. En ze zijn natuurlijk ook mondiger geworden. Dus het wordt erg belangrijk om te kijken... Nou ja, wat die nieuwe leiders met al deze uitdagingen gaan doen de komende periode. Ja, dat heeft hoe je het nou ook gezegd... dat het belangrijk is om die hervormingen uh, door te zetten. Maar voorlopig uh, moest jij bijvoorbeeld weg naar de opening. Uh, uh, net als vele anderen. Kunnen de Chinezen iets van alle beslissingen op tv zien? Ja, die, die opening van vanochtend van de vergadering... en die speech van Hu Jintao die, die werd integraal uitgezonden... natuurlijk door CCTV, de staatstelevisie... die met allemaal bombastische leaders en uh, mooie filmpjes dat uh, aankleden. De CCTV-verslaggevers waren ook overal aanwezig in de vergaderzaal... en uh, interviewden vooral ook heel veel buitenlandse journalisten... zoals wij, om te vragen wat wij er nou van vonden... van uh, deze uh, hele, uh, nou ja, goed, bijeenkomst... en uh, waarvan wij wel misschien hopen... Waar Naartoe gaat in China. Dus de, ze kunnen daar naar kijken. En ze kunnen ook naar de slotceremonie. Uh, komende woensdag kijken. En daartussendoor. gebeurt natuurlijk eigenlijk alles achter gesloten deuren. Hè, dat beslissen wie die nieuwe leiders worden. Is allemaal eigenlijk al gebeurd de afgelopen maanden. In grote villa's, bijvoorbeeld resorts aan de kust. Daar zijn al heel veel bijeenkomsten geweest van de partij. En dat proces, hoe dat plaatsvindt... Ja, dat is toch echt nog steeds het grote geheim van China. Ja. En maakt het de Chinezen ook maar iets uit wie nou de nieuwe leiders worden? Nou ja, als je toch uh, er geen invloed op uit kan oefenen... dan interesseert het je ook eigenlijk een stuk minder. Hè. Dan bij ons bijvoorbeeld uh, politieke debatten zijn er hier... Niet of amper, in ieder geval niet in het openbaar en ook niet zozeer op internet. Uh, we hebben vandaag even gekeken op de sociale media natuurlijk ook, Webo, dat is uh, de Chinese Twitter. Daar uh, kan je eigenlijk niets lezen van persoonlijke tweets uh, van mensen die het over dit 18e Partijcongres hebben. En dat duidt doorgaans erop dat het gecensureerd wordt. Maar uh, het 18e Partijcongres dat uh, klinkt als volgt in het Chinees: dat heet Shiba Da. Maar dus hebben nu de twitteraars het, het andere codenaam gekozen om het erover te hebben. En ze noemen het nu Sparta. Dus als je Sparta op de Chinese Twitter nu intikt, nee. dan gaat het over het 18e partijcongres. Nee. Zeker in Chinese tekens, hè? Zeker in Chinese tekens, ja. Dat, ja. Zover zijn we nog niet, hè? Nee, dan laat ik het maar even. Marieke de Vries, je bent weer welkom bij de slotceremonie. Hartelijk dank. Obama werd gisteren gekozen voor een tweede termijn als president van Amerika. Vandaar voor bekend dat hij deze maand als eerste wereldleider naar Birma gaat. Straks hoort uw correspondent Michel Maas. Eerst Johnson Hoka met de verkeersinformatie. Ja, Lara, we hebben een drukke ochtendspits nou. achter de rug. Rond half negen het hoogtepunt. Toen stond er ruim 300 kilometer en de teller staat nu op 180 kilometer. Dus het gaat de goede kant op. Nog een paar uitschieters op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooi -meer en Eembrugge 12 kilometer. A27 Breda naar Utrecht nog. 9 kilometer langzaam rijden tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. En op de A28, Hogeveen richting Zwolle. Daar staat er een ongeluk tussen Zuidwold en de Langhorst. 8 kilometer. Daar zijn de inmiddels wel alle reisstoken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wijn, toast, nootjes, ragout. Hm. Veel bedrijven denken er niet over om te stoppen met het kerstpakket. Ook al is het crisis. Bij ICN in Duiven zijn ze druk bezig met het inpakken... zag onze verslaggever Jeroen Schutthijs. Wat u nu hoort is uh, de plakmachine... die de doos van de bovenzijde en onderkant uh, plakt. Hoeveel mensen zijn hier nou aan het werk in deze gigantische hal? Gedurende het hoogseizoen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 Maar ook pakketten. En die hebben we dit jaar voor het eerst met de maatschappelijke kant, de duurzame kant. We hebben bijvoorbeeld pakketten waarbij een deel van de opbrengst, 2 euro per pakket, naar de voedselbank gaat. Ook daar zien we een trend en ook daar zien we een stijging. Branche verwacht dat zo'n 4,5 miljoen werknemers een pakket krijgen dit jaar. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Wilt u weten wat de 10 populairste producten zijn in de kerstpakketten? Dan moet u kijken op NOS.nl. Het is 10 minuten voor half 10. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Barack Obama gaat zeer waarschijnlijk deze maand nog naar Burma. Dat melden bronnen rondom de Burmeese regering. Obama wist gisteren zijn termijn als president van de Verenigde Staten te verlengen... met nog eens vier jaar correspondent Michel Maas. Nou, Michel Obama laat er geen gras over groeien, dat is duidelijk. Was dit bezoek een lang gekoesterde wens? Nou, in ieder geval een lang gekoesterde wens van, uh, van de Burmezen. Uh, en waarschijnlijk is het een antwoord op twee bezoeken... die onlangs zijn gebracht uh, aan Amerika, uh, de Burmeese president Ten Sein. En oppositieleidster Aung San Suu Kyi zijn allebei uh, afzonderlijk naar Amerika geweest. Zijn daar ook ontvangen door Obama en waarschijnlijk is in die, uh, in die be gesprekken beloofd dat hij hier naartoe zou komen. En het is ook wel een logisch bezoek, want uh, eerder heeft hij al uh, zijn minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton vooruitgestuurd kun je zeggen. Uh, en de ontwikkelingen in Burma die zijn nu zodanig, het land is zo uh, snel een democratiseren dat het uh, tijd werd dat Obama het land, uh, zal ik maar zeggen, beloonde met een bezoekje. Ja, precies. Een beloning voor de ontspanning natuurlijk. Hè. Maar is het voor uh, de Verenigde Staten ook interessant, Burma? Ja het, is, ja, het is zeker interessant. Het is niet alleen de democratisering die het Westen aan het hart gaat. Er is ook een strategisch belang. Want uh, de Verenigde Staten zijn al een paar jaar bezig... om, uh, om hun positie in Zuidoost-Azië wat te versterken. En uh, omdat China dreigt de hele regio te gaan inpalmen. En uh, Burma is een grens, uh, grenst aan China en was erg onder de invloed van China. En door die democratisering is het nu helemaal de andere kant opgeschoven... en is het een grote vriend van Amerika aan het worden. Ja. En dat is voor de Amerikanen natuurlijk heel fijn... dat ze deze, uh, dit land uit de Chinese invloedssfeer hebben kunnen trekken. Ja. En, en hoe zouden de Verenigde Staten daar voet aan de grond willen krijgen in Burma? Nou, dat doen ze natuurlijk op allerlei manieren. Om te beginnen door uh, de sancties die er altijd waren af te schaffen. Dat hebben ze al gedaan voor een groot gedeelte. Birmeese producten mogen weer verkocht worden in Amerika. Amerikaanse bedrijven staan te trappelen om in Birma aan de slag te gaan. En uh, op die manier met investeringen, met, met hulp bij de ontwikkeling... Uh, zijn ze volop bezig om, uh, om Burma uh, tot, uh, tot een van uh, bevriende naties te maken. Ja, maar we hebben jou ook regelmatig in de uitzending gehad, Michel... over uh, toenemend geweld tegen moslims in het westen van het land. Zit de regering daar niet ontzettend mee in de maag? Ja, dat is een vreselijk lastig probleem. Dat is nog een probleem uit, uh, uh, van, dat is overgebleven van het oude regime... maar het is ook een probleem waar heel moeilijk wat aan te doen is. Want de moslimminderheid die daar... Uh, belaagd wordt, bedreigd wordt, die, uh, die zit er al jarenlang zonder burgerrechten. Die mensen worden niet erkend, ook door de huidige regering nog steeds niet... en uh, hebben geen enkele steun onder de bevolking uh, van Burma. Maar de Burmese regering kan het zich natuurlijk niet veroorloven om zo'n uh, minderheid helemaal aan zijn lot over te laten. En, uh, want ja dat, dat staat heel erg slecht in het buitenland. Dus ze moeten nu iets ondernemen om aan dat probleem een einde te maken. Maar ja, ik zeg het al, ze zitten er enorm in hun maars. Ze, ze weten niet precies wat ze ermee moeten doen. Het enige wat ze tot nu toe hebben kunnen verzinnen... is om er toch maar weer het leger naartoe te sturen... en uh, te hopen dat die de boel in ieder geval rustig kan houden. En uh, ja, om een lange termijn oplossing, daar gaan ze daarna wel aan werken. Michel Maas over Burma, dat binnenkort dus waarschijnlijk... president Obama van de Verenigde Staten op bezoek krijgt. Dan gaan we naar Nijmegen. Ja, zeker, want daar is die ontploffing geweest. U hoorde dat natuurlijk eerder bij energieleverancier Electrabel. De centrale, de ketel is daar ontploft. Mino Remmers is vlakbij die centrale. Mino, wat kun jij nog zien? Tegen een grijze Nederlandse lucht steekt het gebouw af... Uh, uit de schoorsteen komt geen rook. De rook komt uit het gebouw. Het is een gebouw wat zo'n 60, 70 meter hoog is. Het dak ligt er gedeeltelijk af. Daar kijken we tegen het soort skelet aan. Ruiten zijn eruit, maar het zuizende geluid? Nee, dat horen we niet meer. De mensen die hierbij staan waren aan het werk. U was aan het werk aan KPN-kabels. U bent verschrikkelijk geschrokken om tien over zeven. Wij zijn ontzettend geschrokken, ja. Vooral van dat zuizende geluid, niet zozeer van de kanaal. Ja, eerste instantie van de kanaal, maar je weet nog niet wat het is... Maar toen het geluid er was, ook nog verschrikkelijk, ja. Er ligt een brug vlak langs uh, de centrale. Uh, die was net afgesloten. Ik zie ME-busjes rijden... maar het verkeer mag er inmiddels weer overheen. Een van de verkeersregelaars meldde net dat aanvankelijk... de politie ook nog bang schijnt te zijn geweest... dat er nog een tweede explosie zou kunnen komen... omdat er uh, steenkoolstof in die centrale ligt. Dat kan leiden tot een stofexplosie. Daar schijnt niet zo te zijn, want u mag weer aan het werk, begrijp ik. Wij mogen weer beginnen, ja. Maar hij zit er een stukje vanaf, hè? Ja. Een paar honderd meter, hè, denk ja. ik. Uh, een flits hebt u gezien. Die heb ik niet gezien, maar. Ja, ik wel. ja die, die was een, uh, net of de bliksem in sloeg. En. Uh, het begon eigenlijk met een hele harde soort onweer. En op een gegeven moment een, een explosie. Toen kwamen allemaal rookwolken. Toen, toen kwam er weer een explosie. Nou, en toen kwam dat geluid. En, en, en dan kun je elkaar helemaal niet meer verstaan. Twee explosies, zegt u dus? Een grote en een kleine. Dat was ja. niet de echo van die eerste explosie. Het waren echt twee ja, verschillende ja, knallen. Twee explosies, ja. En uh, op een gegeven moment die lichtflits. En dan ben ik vanuit de keten. Ik ga lopen helemaal naar de milieu, Milieustraat. Ja. Bent om bent gaan en... rennen eigenlijk. Wat zegt u? U bent gaan rennen. Ja, ik was zo bang. Dat heb ik nog nooit meegemaakt zoiets. Nee, daar word, uh, word je echt bang van. En dan om het geluid daarna. Ik dacht, nou, de hele... De hele ...fabriek spat uit elkaar, want die, die keetjes om gewoon te rammelen. Het was net een, een soort aardbeving, hè? Ja, ik denk in de keet bij jou erger. Ja, ja. een... Jullie zaten hier op de grond, hè, ja. aan te werken aan de leidingen ja, in, de, in Kuilen. Die kant op gegaan. Maar die drukgolf heeft wel uw keet geraakt, dus u hebt het heel goed ja, kunnen voelen. Ja, ja, ja. Het is een, een biomassa-centrale van Electrabel. Uh, een, een gebouw dat hier vlak aan de Waal staat, op een industrieterrein. Ja, je hoort er nog wel een beetje geluid uitkomen. Ondertussen rijden er nog steeds wel brandweerauto's rond met blauwe zwaailichten. Ik heb niet het idee dat er nu uh, sprake is van paniek op dit moment. Helemaal niet. En het is ook niet zo dat de elektriciteit is uitgevallen hier. Daar hebben wij nog niks van... Niks kunnen merken? Nee. Alles is aangebleven. Alles is aangebleven. Alles is aangebleven. aangebleven. Alleen de brokstukken die, die zijn tot uh, ja, 50 meter van het gebouw trak gekomen. En, en er liggen er ook een hoop brokstukken in de wal. Er wordt onderzoek gedaan door de politie onder andere aan die brokstukken... aan glaswol wat op de grond ligt, om te kijken wat daarin zit. Zijn er ook schadelijke stoffen vrijgekomen, is dan natuurlijk uh, de vraag. Uh, we kijken naar het gebouw. Ik zie daar ook niemand, geen beweging in de buurt. Maar er komt nog steeds wel, ja, wat is het, een soort rook? Je weet het in het begin natuurlijk niet, hè? Het is stoom. Het is stoom. Rookpluimen vanaf het gebouw. Dus, uh, nou, voor zover wij nu kunnen zien... Uh, is de situatie, lijkt onder controle... Mayno Rimmers vanuit Nijmegen, daarbij. Die ontploffing die er is geweest, de ketel van de centrale van Electrabel. Ondertussen ja, krijgen wij meldingen binnen van luisteraars via Twitter... dat er een incident is bij een centrale van Nyon in Velzen. Dus gaan wij naar de woordvoerder van Nyon, Melanie Poort. Mevrouw Poort, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u ons uh, vertellen? Ja, wij zijn ook, uh, we hebben net ook de melding binnengekregen. Um, er schijnt een zoutzuurlekkage te zijn in de demineralisatieinstallage. Uh, die staat op, uh, op de locatie in Velzen. Uh, ja. en, uh, daarbij zijn zoutzuurdampen uh, vrijgekomen en die zijn ingeademd door waarschijnlijk drie mensen. Um, vandaar dat ze nu uh, opgeschaald is en dat uh, ambulance en brandweer op de locatie zijn om, uh, om mensen te verzorgen. Uh, we hebben helaas nog geen informatie over uh, waarom uh, er een lekkage is en uh, wat de consequenties zijn voor deze mensen. Dus op dit moment is onze eerste zorg uh, om die informatie boven water te krijgen. Ja, lopen er meer mensen gevaar nog? Nee, nog? ik heb uh, gecheckt. Er is geen gevaar voor de omgeving. Goed. En uh, er is dus geen sprake geweest van een uh, ontploffing. U, u spreekt over een nee, lekkage, maar geen explosie. Nee, oh. het is geen explosie. Dus dit is geen vergelijkbare situatie. Nee, want ik, ik wilde vragen: in september was er namelijk wel een explosie. Is dat, is dat op hetzelfde terrein? Ja, dit is hetzelfde terrein. Goed. En um, u kunt dus nog niet meer vertellen. Um, wat, wat is er inmiddels daar naartoe, de brandweerpolitie? Ambulance en brandweer zijn in ieder geval uh, ter plaatse. Dat, uh, dat zien we ook op de foto's die nu ook over Twitter gaan. Uh, en op dit moment is voor ons ook even afwachten... totdat we van de, de plantmanager daar ter plekke ook meer informatie krijgen. Want de eerste zorg gaat nu uit naar de mensen... Uh, ja. en uh, het onder controle krijgen van de situatie. Maar uh, uh, ja, dat is op dit moment onze eerste prioriteit. Mevrouw Poort, als u meer informatie heeft, dan horen we het graag. Domme. Hartelijk dank dat u ons zo snel de woord wilde staan. Melanie Poort van NUON over dat incident bij die centrale in Velsen-Noord. Ja, twee incidenten dus bij de centrale in Nijmegen. Daar inmiddels duidelijkheid dat er geen gewonden zijn, geen vermisten. Um, en inmiddels dan dit incident in Velsen bij Nieland. Geen verband tussen beiden, zo lijkt. We houden u uiteraard op de hoogte als er meer te melden valt. Dan hoort u dat op Radio 1. Kan zijn bij Sven Kokkeman bijvoorbeeld? Kan zo maar zijn. We houden het in de gaten. Wat Goedemorgen, Verder ga ik praten met André Rauwvoet. Hij is voorzitter van de ziektekosten uh, En ik wil graag van hem weten wat hij vindt van die plannen van dat kabinet. En hij maakt zich zorgen met name over de oudere zorg. Waarom? Gaat hij zo uitleggen. En uh, natuurlijk als er nieuws is over die centrale stand, hoor, hoor je dat ook bij ons op de zender. Zometeen bij de KRO. Eerst nu het nieuws van half tien door Alt, Megens. Radio 1. Het NOS journaal. De kosten voor levensonderhoud zijn vorige maand fors gestegen. De inflatiecijfer bedraagt 2,5%. Zo meldt het CBS. Belangrijkste oorzaak van de prijsstijgingen is de btw-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober. B2-verhoging geldt niet voor voeding... maar wel voor meubels, kleding, elektronica en brandstof. Bij bouwbedrijf Heijmans verdwijnen 200 banen. Oorzaak is de aanhoudende malaise in de woningbouw, zegt Heijmans. Er worden minder huizen gebouwd en ook minder verkocht. Volgens de bouwer uit Rosmalen blijft de omzet in het derde kwartaal gelijk... aan die van het derde kwartaal vorig jaar. Er worden er net al over. Bij de ontploffing in de elektriciteitscentrale in Nijmegen... van Elektrabel is niemand gewond geraakt. Het lijkt een geluk bij een ongeluk. Volgens een medewerker was er net een wisseling van de ploegen aan de gang toen er vanochtend een ontploffing was van een stoomketel in een compartiment. En verzekeraar Egon heeft in het derde kwartaal zes keer zoveel winst gemaakt als in het derde kwartaal van 2011. werd een winst geboekt van 374 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog zo'n 60 miljoen. Vooral in de Verenigde Staten zijn veel verzekeringen verkocht. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en in Spanje werden er juist minder verkocht. zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. We hebben een drukke ochtendspits achter de rug. Hoogtepunt was een uur geleden. Er stond er ruim 300 kilometer. Er waren veel aanrijdingen. De teller staat nu op 135 kilometer. Dus het gaat de goede kant op. Nog een paar uitschieters op de A27. Breda richting Utrecht. Tussen Knoop het Gorkum en Lexmond nog 8 kilometer. A28 hoog weer richting Zwolle. Bij stappers 3 kilometer. Een nasleep van een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken ook weer open. Nog vrij druk op de A28 naar Utrecht. 9 kilometer lang. Langzaam rijden tussen Nijkerk en Amersfoort en er een opvallende file op de N223 de weg Naaldwijk richting Delft. Daar staat tussen Westerlee en Delft vijf kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De plannen voor de zorg van het tweede kabinet Rutte... zijn funest voor de oudere zorg. Het kabinet had nooit koopkrachtplaatjes bekend moeten maken... zegt PvdA-prominent en oud-minister van Sociale Zaken Willem Vermeend. Het Westen trekt zich terug uit Afghanistan... maar China staat klaar om grondstoffen te winnen... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Natuurlijk, als er nieuws is over de explosie in Nijmegen... in de elektriciteitscentrale of de lekkage in het noorden van het land... dan hoort u dat hier uiteraard ook op Radio 1. Drie over half tien bijna. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Enschede. Waar de burgemeester de drugstoeristen uit Duitsland niet kwijt wil. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. De plannen voor de zorg van het tweede kabinet Rutte, dames en heren, zijn funest voor de oudere zorg. Dat zegt zorgverzekeraars Nederland en André Rauwvoet is de rug nummer 1 daar de voorzitter. Goedemorgen. Wat is er precies mis aan die plannen voor de zorg voor de ouderen? Uh, kijk, Ja, Iedereen is er wel van overtuigd dat er in de AWBZ in de langdurige zorg... en dus ook de oudere zorg nodig moet veranderen. Uh, en dat uh, het hele zorgsector heeft uh, recent uitgesproken... dat je dan in ieder geval de oudere zorg... in zijn geheel naar de zorgverzekeringswet zou moeten overbrengen. Ja. En waarom is dat? Omdat uh, via de zorgverzekeraars al heel veel zorg aan ouderen wordt ver verleend. Hè, wat nou ziekenhuiszorg is, onze rollator, de huisarts, de medicijnen, alles loopt via de zorgverzekeraars. En wat er nu gebeurt is dat een stukje van de ouderenzorg uit de AWBZ naar de, naar de zorgverzekeraars gaat. En een stukje gaat naar de gemeente en eigenlijk niemand weet goed hoe je dat nou moet gaan knippen. Dat heet dan de verpleging en de verzorging. Ja. En de verpleging gaat naar de zorgverzekeraars en de verzorging gaat naar de gemeente. Nou ja, in de praktijk van de dag, en dat kunnen alle verpleegkundigen u vertellen... Uh, loopt dat zo door elkaar dat je dus straks te maken kunt krijgen met situaties... waarin een verpleegkundige ergens komt en de verzorging is niet goed geregeld. Maar ja, dat loopt via de gemeente. Dus dat wordt, dat wordt, uh, dat wordt echt heel slecht. Dat is de gemiste kans uh, voor de ouderen die op die zorg zijn aangewezen. Ja, worden zij daarvan dan de dupe? Minder zorg beschikbaar? Nou, dat hangt er dus sterk van af hoe gemeenten dit op gaan pakken. Kijk, zorgverzekeraars, als je, als je daar onderbrengt, blijft het een verzekerd recht. Dat is het nu ook in de AWBZ. Maar dat kan best bij de zorgverzekeraars. Daar is ook winst te boeken, zeg maar. Omdat al die andere zorg ook al uh, via de zorgverzekeringswet loopt. Ja. Uh, maar gemeenten, daar is het geen, geen recht meer waar je geen aanspraak meer hebt. Dan. Dan, dan moet je afwachten hoe dat in de gemeente georganiseerd is. Nou, dat kan ik u wel zeggen, want die gemeenten moeten ook bezuinigen. Ja, die krijgen ook nog een keertje een, een forse korting. Ze krijgen het budget voor de verzorging overgegeven van de AWBZ. Maar yeah. nou, daar gaat een forse korting overheen. Yeah. Uh, de gemeente weet natuurlijk zelf ook nog niet hoe ze dat precies moeten gaan vormgeven. En bovendien, uh, de gemeenten hebben natuurlijk wel ervaring met begeleiding en ondersteuning van, van ouderen. De, de wetmaatschappelijke ondersteuning. Maar dit is toch nog wel een andere tak van sport. Dit gaat over verzorging. Yeah. Uh, dus voor de gemeente is dat een heel nieuw terrein. Yeah. En ik ben er erg beducht voor dat dat in e elke gemeente anders geregeld zal gaan worden. Dat kan ook, hè, want het is een voorziening. Ze mogen zelf weten hoe ze dat invullen. Daaroverheen nog een forse budgetkorting. Uh, ja, Dat komt een integrale uh, oudere zorg uh, niet ten goede. En daarom is het niet alleen van de zorgverzekeraars... maar ook van de zorgaanbieders, ook van de verpleegkundigen... Uh, en van de patiëntenorganisaties een vurige wens... om geen knip aan te brengen tussen die verpleging en die verzorging. Want u vreest dat de oudere zorg dan, uh, als je het zo gaat versnipperen... in de knel komt? Echt een gemiste kans, een onverstandige keuze. De hele zorgsector heeft uh, via de agenda voor de zorg, die we met z'n allen, dat zijn zo'n zo meer dan twintig organisaties, hebben aangeboden aan de onderhandelaars, gezegd van. Ga nou die ADBZ hervormen, maar houd dat spul wel bij elkaar. Ja. En ga nou, die, de, ga nou die oudere zorg integraal onderbrengen bij uh, de, de zorgverzekeraars... omdat die ook al de curatieve zorg en nu ook de kerk samen kunnen aanbieden. Dat levert winst op. Dus het is, een, het is een, toch een vorm van compromis, een ongelukkig compromis... waar de oudere zorg in ieder geval niet van die beter van wordt. Ja, dat is dan weer een ongelukkig compromis in uh, deze uh, zorgparagraaf van het regeringakkoord. Ja, het, het is niet de eerste, is natuurlijk ook de premiestelling. Ja, wat is uw opvatting daarover? Nou ja, het meeste, het meeste gedoe is natuurlijk ontstaan over de inkomensgevolgen. En dat is, dat is natuurlijk niet de interzoek waarmee zorgverzekers daar naar kijken. Dat vind ik ook een politieke keuze. Nou, behalve ook... als de ziektekostenverzekeraar bijvoorbeeld bang is... dat ook hogere of, of ja, bedoel, het is maar net wat je hogere inkomens noemt... maar ja. laten we zeggen, het, he, boven, bovenmodaal tot hoger... straks zoveel meer geld per maand moeten betalen... dat ze hun ziektekostenverzekering niet meer kunnen betalen. Nou, dat laatste zal niet snel in de orde zijn. Zelf de hoge inkomens zouden dat moeten kunnen betalen. De, de, die redenering en die argumentatie laat ik graag aan de politiek. Uh, het probleem zit natuurlijk veel meer bij landbetalers, vaak aan de onderkant, omdat mensen het simpelweg niet meer kunnen betalen. Dus uit, uit inkomenspolitieke overwegingen. Uh, tot een andere herverdeling van, van lasten wil komen, dat begrijp ik. Maar op het moment dat je dat doet via de zorgpremie, dan heeft dat wel een aantal nadelige gevolgen. En daar worden wij nu mee geconfronteerd. Welke? Omdat straks, nou, de lagere inkomens krijgen uh, in 2014 straks een, een nota van 20 euro per maand, terwijl ze nu nog door de bank gaan om 100 euro per maand betalen. Dat de rest via het salarisstrookje wordt verrekend op een nieuwe manier, dat zien de mensen niet zo snel. Dus men denkt dat de zorg goedkoper is geworden. En dan heb ik het nog niet over de vraag of dit wel mag, wat er nu gebeurt. Of het Europees rechtelijk wel kan. Want zorgverzekeraars zijn private ondernemers. Dat zijn uh, met, met, binnen publieke randvoorwaarden voeren die de zorgverzekeringswet uit. Maar het gevolg is dat wij straks, de zorgverzekeraars krijgen straks 85% van hun inkomsten uit belastingen. Nou ja, ik denk dat ze dat in Brussel al heel snel uh, staatssteun zullen noemen. Dat mag helemaal niet. Dus u denkt dat dit hele plan helemaal niet kan vanwege Brusselse wetgeving? Ik heb er over op de mate dat die nu in het regeerakkoord staan, zowel die enorme uh, verhoging van de inkomensafhankelijke premie. Want een stukje is al inkomensafhankelijk, een flink stuk is wel inkomensafhankelijk. Maar dat was destijds. Ik was toen woordvoerder in de Kamer. Was wat al de vraag kan dat eigenlijk wel dat de helft van de inkomens uh, van zorgverzekeraars uit belastingen gaan komen. Ja. En toen is er nog een briefje van uh, toenmalig Eurocommissaris Bolk zijn gevraagd en gekomen en zeiden: Nou, dit zou nog net kunnen. Maar nu wordt het 85% en dat zullen ze in uh, Brussel maar verwachting als staatssteun uh, aan, aanmerken. En dat, dat kan niet zomaar. Yes. En er zijn nogal meer maatregelen die toch wel vrij fors ingrijpen in de, de, de huishouding van zorgverzekeraars. Zoals het afschaffen van de restitutiepolis. Ja, wat is dat eigenlijk? Nou ja, dat is dat je, je kunt ervoor kiezen op een natura polis. Dan mag je kiezen uit de aanbieders die de, de zorgverzekeraar gecontracteerd heeft. En dan betaal je een wat lagere premie. Maar als je van nou nee, ik ga toch graag naar mijn eigen specialist of de eigen tandarts. en die staat niet op uw lijstje. Dan kun je ook een restitutiepolis nemen. Dan ga je gewoon naar de, de, de, de zorgaanbieder van je keuze. En dan achteraf krijg je een bedrag ervoor terug. Dat ligt wat lager dan de, de overige vergoedingen. En je betaalt een wat hogere premie. Dus het is een duurdere polis, maar het geeft je meer keuzevrijheid. Die wordt dus volg, voor, door het kabinet voor de uh, basisverzekering afgeschaft. Ja. Nou ja, ook daarvan is de vraag: is dat wel houdbaar in, uh, in Europees uh, perspectief? Dus u zegt eigenlijk met zoveel woorden dat de plannen die nu zijn gepresenteerd het waarschijnlijk in Brussel gewoon helemaal niet halen? Ik heb daar er ernstige twijfels over. Kijk, het zou altijd moeten blijken op het moment dat iemand uh, naar, uh, daar een zaak over aanspant. Dat, ja. Zou u dat zelf kunnen zijn? Nou, het is nu te vroeg, nou nee, ik zelf niet. Ik ben, ik ben voorzitter van een koepelorganisatie, maar de verzekeraar zou dat kunnen overwegen. En In ieder geval zullen wij wel een juridische toets uh, laten, laten loslaten op de plannen zoals ze er nu liggen. Zelf, dat kun je doen. Je juridisch advies daarover vragen. Omdat ik simpelweg ook zou willen voorkomen dat we nou een heel ingewikkeld traject ingaan in, de, in het parlement, daar een jaar mee bezig zijn. Uh, ...waar heel veel goed toe is over de inkomenspolitieke gevolgen. Nou, daar, daar meng ik me nu maar even niet in. En dat we dan bij wijze van spreken, aan het eind van de rit, als het door de Eerste Kamer is, erachter komen... ...dat het Europees rechtelijk niet eens kan. Het lijkt mij verstandig, en dat is ook mijn boodschap aan, uh, aan de minister en de staatssecretaris natuurlijk... ...het lijkt mij verstandig om die toets vooraf aan te leggen. Nou, misschien dan voor dinsdag al, want dan is het debat om de regeringsverklaring. Dat is ja, wel is. handig om te weten waar je het over hebt, want dit is namelijk het heikele thema. Maar uh, het is ook niet voor niks dat ik van, van mijn kant natuurlijk wel de signaal uh, duidelijk heb afgegeven, ook in onze eerste reactie vorige week al. Van denk om, de vraag is of dit kan wat je dan doen zijn. En hoe snel je zo'n Europees rechtelijke toets kunt organiseren, uh, dat zou ik niet weten. Maar het lijkt mij in ieder geval iets om de moeite waard om te onderzoeken en niet alleen. Van kan het nog een tikje minder inkomensafhankelijk uh, en een tikje ja. meer nominaal. Maar ook van uh, wat wij nu willen. Ja. Uh, dat kunnen we wel willen, maar kan het ook. Dus u roept eigenlijk uh, de dames en heren in de Tweede Kamer, uw oud-collega's op. om uh, dat toch eens even aan Brussel te gaan vragen. Nou, de Kamer kan dat ook doen. Ja. Wij zullen ook ons uh, licht erover laten schijnen. Maar ook uh, in de politiek lijkt het mij verstandig om vooraf te weten van... A, de vraag is, willen we het? Nou, daar gaat de politiek over. B, als we het willen, kan het eigenlijk wel. En dan moet je in Europa zijn. Tot slot, uh, in het regeerrecord staat dat de kostenstijging in de zorg... verder worden gedrukt van 2,5 naar 2 procent. Als u nou dit uh, hele plaatje zo schetst en ook dat opknippen van die oudere zorg... Uh, en de, toegang, of de drempel uh, voor lagere inkomens om naar de zorginstellingen te stappen... ga je dat dan überhaupt wel halen? Ja, dat is toch een vraag van een andere orde hoor. Want daar gaat het over bijvoorbeeld echt de ziekenhuiszorg. Ja. Waar we uh, vorig jaar met uh, de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars... En het ministerie afspraak hebben gemaakt om de komende jaren niet harder te groeien dan 2,5% maximaal. Ja. Dezelfde afspraak is gemaakt voor de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Uh, op zichzelf is het volgens mij echt wenselijk en ook mogelijk om na afloop van deze akkoorden, laten ja. we het eerst maar eens zien te realiseren, maar dan verdere stappen te zetten. Dat is ook nodig, ja. want niemand wil er uiteindelijk terechtkomen bij een verdubbeling van het huidige budget van de zorg. Nee. Dus ja, dat is, daar moet je wel aan onderhandelen waar dan nog de ruimte zit, ja. maar het zal wel moeten. Goed, uh, een resumerend. U maakt zich zorgen over de ouderenzorg, die dreigt in de knel te komen als dit plan doorgaat, omdat het helemaal wordt opgeknipt en versnipperd over verschillende gemeenten. En u zegt dat de plannen over de inkomensafhankelijke premie en de gevolgen daarvan, namelijk dat uh, de ziektekostenverzekeraars dan uh, 85% van hun inkomen halen uit Den Haag, dat dat op gespannen voet staat op zijn minst en waarschijnlijk strijdig is met Brusselse regels. Dat lijkt me een adequate samenvatting. Ik dank u zeer, meneer Alvoet. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De 20-jarige Tim Ribberink pleegde vorige week zelfmoord omdat hij naar eigen zeggen werd gepest. En nou is de vraag, kunnen pesters strafrechtelijk worden vervolgd? Het antwoord komt van strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis. Pesten is op zichzelf niet strafbaar. Er is een oud-Duits gezegde, uh, dat gaat als, uh, je mag wel iemand doodbidden of lees doodpesten, maar niet doodslaan. Dus pesten op zich is niet schouwbaar. Er zijn wel uh, situaties denkbaar dat er wel zo is. Hè? Met de sociale media. Uh, via Twitter, Facebook enzovoorts. Als daar het pesten op zichtbaar wordt. dan kun je zeggen. Nou, dat zou wel een stalking kunnen opleveren. wanneer daar een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levensfeer wordt gemaakt. Maar uh, dat is. Een vorm dan, waar, en dat moet dat ook stelselmatig gedurende enige tijd, intensief. Nou ja, ik stel best dat er allerlei bewijsrechtelijke moeilijkheden zijn. Maar al kondig je maar aan in de pers: dit uh, pikken we niet. Wij gaan als het kan optreden tegen die pesters. Om in ieder geval te laten zien dat je pesten uh, niet accepteert, ook als de overheid niet. Het antwoord, het antwoord van de strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Enschede. Niels de Jager. Het is nu nog rustig in de straten van het centrum. Als we om me heen kijken, mensen fietsen naar het werk. De eerste winkels zijn net zo'n beetje open. Um, maar drugstouristen, die zie ik hier, ja, volgens mij echt nog niet. Maar burgemeester Peter den Oudse van Enschede... Later op de dag, dan is het wel anders hier in de stad, hè? Nou ja, we hebben natuurlijk een, een heleboel Duitse buren die in de coffeeshops van de Enschede hun wiet kopen. En ja, dat merk je. En om hoeveel drugstouristen gaat dat hier in Enschede? Nou, er is één coffeeshop direct tegen, tegen de grens aan. Ik denk dat daar tussen de 200.000 en 300.000 transacties per jaar plaatsvinden. Nou, dat is een flinke... Dat, dat gaat echt om, om duizenden bezoekers per dag. Ja, zeker. En uh, dat reguleert zich nu naar de coffeeshops. Hè. Dus we hebben er eigenlijk helemaal geen last van. Er zijn weinig Duitse toeristen die op straat kopen. En dat willen we eigenlijk graag zo houden. Maar in het nieuwe regeerakkoord, ja, voor wat het nog waard is natuurlijk... Uh, daar staat dat de Wietpas er niet komt. Maar dat daarvoor in de plaats wel de regel komt... dat alleen ingezetenen, dus mensen die in Nederland wonen... nog welkom zijn in de coffeeshop. Nou, u uh, hebt ervaring met drugstoeristen. Wat vindt u daarvan? De Wietpas komt er niet, daar zijn we blij mee. De Wietpas was oorspronkelijk bedoeld om, om buitenlanders zeg maar, buiten de coffeeshop te houden. Maar uiteindelijk blijkt dat de Nederlanders zich niet willen laten registreren. Dus vanwege een andere reden is dat nu gestopt. Het feit dat Duitsers nog steeds of buitenlanders nog steeds niet mogen kopen in Nederland, dat is voor de ene gemeente goed. Want die hebben nu al heel veel overlast van, van buitenlanders. Maar... Van Schede? Voor Enschede is dat dus minder goed. Want op het moment dat van die 250.000 transacties die wij hebben... Er zeg maar de helft straks nog plaatsvindt, dan vindt het wel op straat plaats. En dan heb ik meer dan 100.000 transacties op straat. U bent bang dat als ze niet meer ja, legaal of gedoogd in de coffeeshop mogen... dat het dan op straat gewoon verder gaat? Ja, en dat is ook mijn enige echte probleem. Oké, okay. Laten we even naar binnen lopen, want we staan voor het stadhuis. En uh, ja, hier, uh, hier binnen in uw, in uw werkkamer, daar moet natuurlijk... Uh, een oplossing hiervoor wordt gevonden. Wat, wat, wat denkt u, is er hier iets tegen te doen nog? Want ja, het staat wel in het regeerakkoord. Nou, ik denk dat de burgemeester van Amsterdam een uh, interessante opening zoekt uh, bij de regering. Uh, door te zeggen van, laten we nou naar mijn toeristen, uh, zeg maar, buiten deze maatregel. Ja, uh, dat kunt u ook proberen? Ja, ik kan me daarbij aansluiten. Dat zou, dat, dat zou ik ook heel graag doen. Omdat uh, in feite de reden van waar, waar hij uitredeneert uitreden hetzelfde is als uh, die van mij. Maar dan zou je euh, ja dan zou je dus echt maatwerkoplossing moeten zoeken. In plaats van één maatregel over het hele land uitstorten. U wilt als burgemeester, als gemeente, wilt u de ruimte krijgen om hier toch de regels anders te doen dan in het regeerakkoord staat? Nou, ik wil de ruimte krijgen om het anders te doen dan bijvoorbeeld in Maastricht, die ook weer een andere specifieke situatie heeft. En het is mijn verantwoordelijkheid om de openbare orde te handhaven en daar zoek ik instrumenten voor. En ik wil graag dat de regering daartoe ruimte geeft. En dat zou hier betekenen dat uh, ook uh, buitenlandse uh, uh, toeristen of mensen die vanuit de buren hier komen, dat die ook hier gewoon hun transacties moeten kunnen doen. Nou heeft uh, burgemeester van der Laan vast een uh, korter lijntje met het kabinet uh, de, de, dan u. Um, uh, wat als hij nou zijn zin krijgt en u niet? Ik ga er vanuit dat als hij zijn zin krijgt, dat er ook hier ruimte is om, uh, uh, om een andere, andere invulling te geven aan, dat, uh, aan de maatregel. U legt zich er niet bij neer als Amsterdam wel buitenlandse drugstouristen in de coffeeshops mag, uh, mag hebben en u in Enschede niet? Nou, ik schat in dat dat ook niet gebeurt, want dan krijg je een vorm van rechtsongelijkheid. Iets wat in Amsterdam wel mag en door het Openbaar Ministerie als wordt toegelaten, dat zou dan hier niet mogen. Het lijkt me eerlijk gezegd een rare situatie die we niet moeten hebben. Deze week bleek in Maastricht dat uh, sinds de invloer van de Wietpas, uh, uh, en dus geen, uh, of veel minder drugstoeristen, uh, er heel veel parkeerboetes en parkeerinkomsten uh, zijn weggevallen. Het gaat om tonnen. Bent u niet gewoon bang dat die melkkoe verdwijnt voor NSGd? Nou, het gekke is dat uh, de meeste uh, Duitsers die hier komen in de coffeeshops, die komen met de trein. En uh, het, de meeste mensen die kopen bij de koffieshop vlak over de grens. En dat betekent dat ze dus niet in SGD zelf komen. En dat nou, dus daar verdienen we helemaal niks aan? Nee, daar, daar verdienen we niks aan. Maar het is tegelijkertijd ook een beetje een rare redenering. Het gaat hier om een, echt een openbare orde problematiek en niet een commercieel gewin. En u bent gewoon bang voor meer overlast door straathandel? Nou ja, een eenvoudige rekensom geeft dat, dat als dit doorgaat... dan heb ik meer dan 100.000 transacties op straat. En dat is absoluut ongewenst. Dank u wel. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks, het westen trekt zich terug uit Afghanistan... maar China staat klaar om daar de grondstoffen te komen halen. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 1962. Waarin in Nederland het 1 miljoenste huis sinds de bevrijding gereed kwam. Het stond in Zwolle aan de. Hogenkampsweg 139. John Kosterman heeft tegenwoordig een tabakzaak in de straat waar hij opgroeide. Zijn ouders vertelden hem over de oplevering van die miljoenste naoorlogse woning deze dag in 1962. Aan de hoge kant zeg 41. Hadden mijn ouders en heb ik nu de, de winkel, zeg maar. Laat ik het maar even noemen: een een Max Winkel, lectuur, wenskaarten. Die is mijn vader hier begonnen. En uh, vanuit die tijd uh, ja, woon ik hier al. Of woon ik hier niet meer, laat ik het even nou goed zeggen. Maar de winkel is hier nog steeds. Dus ik heb nog steeds binding met de wijken. Ik ben in maart 62 geboren. Ik kan me herinneren, er staat een soort klein monumentje in het tuintje ervoor. Een betonnen plaat met een hekwerk hierop, zeg ik even heel onerbiedig voor de kunstenaar die er druk mee geweest is. En ik vroeg dan altijd van wat is dat toch, wat is dat toch? En dan kreeg ik van mijn ouders het verhaal van, me, want dat vond ik natuurlijk machtig interessant, de koningin was er geweest, omdat daar de miljoenste woning werd gebouwd. Dus dat, dat vond ik als kleine jongen maakte dat toen wel een beetje indruk op me. Er staat nu een hele grote flat En dat was toen Grasveld met een paar doelpalen. Er gebeurde natuurlijk niet zoveel in die dagen. Eh, dus ja, het maakte voorals, vooral indruk dat de koningin er was. Als die er niet bij geweest was en de, de burgemeester van Zwolle had het gedaan... dan had ik er misschien helemaal geen herinnering aan gehad. Ja, de wijk staat er nu ook zo ongeveer dan zo'n 50 jaar. En het is, ja... Echt zo'n opbouwwijken. Er wordt nu heel grof gerenoveerd. En dat staat ook de komende jaren op de planning. Omdat de huizen nu wat verouderd zijn. Iets verderop. Niet zozeer hier in de straat. Maar de wijk die erachter ligt. Ja, die huizen zijn dus nu allemaal 50, 52 of 48 jaar. Het hele wijkje. En dat wordt nu allemaal gerenoveerd. En er staan een hele stukken over hier in de Zolse krant. Hè, dat het toch echt niet meer van deze tijd is. Dus ja. Uh, er is geen centrale verwarming bij een heleboel flats, dus het is nu wat toen opgeleverd werd uh, in de wederopbouwtijd van er moeten woningen komen en snel. Ja, dat was toen natuurlijk allemaal nieuw, maar nu, wat ik al zeg, gaan ze het renoveren, want er wordt maar wat afgemopperd uh, dat dat zulke koude woningen zijn bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik ben nog steeds. Ik ben vijftig, dus uh, ik moet nog wat doen. En dan kan mijn kabinetsplannen horen, dan moet ik nog even verder. <laughs> John Kosterman over de oplevering van de miljoenste naoorlogse woning. Deze dag in 1962. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. U luistert naar de KRO. De ene grootste kopermijn in de wereld bevindt zich in Afghanistan... en zal de komende 30 jaar aan de Chinezen toebehoren. China betaalt het land daarvoor naar verluid 300 miljoen euro per jaar. Een megaproject met enorme gevolgen ook. Afghanistan-deskundige Olivier Imming, goedemorgen. goedemorgen. Het Westen verlaat langzamerhand dat land. En China eh, komt eh, meteen met eh, alle eh, enthousiasme het land binnen... om daar de grondstof uit de grond te gaan halen. Ja, daar zijn ze al een tijdje mee bezig natuurlijk vanuit China. En niet alleen in Afghanistan... Maar ook... Ook in buurland Pakistan. En ja, het Westen heeft er min of meer voor gezorgd dat het mogelijk is. Hoezo? Um, dankzij de bezetting, uh, militaire bezetting van het land, is het relatief veilig geweest voor Chinese ondernemingen, bijvoorbeeld, om in het land te opereren. Wat zit er allemaal in de grond? Afghanistan is rijk aan grondstoffen en inderdaad ook aan koper. Maar er is ook olie bijvoorbeeld. Dus in dat opzicht is het een heel interessant land. Het gaat over bodemschatten die, die miljarden waard zijn. En daar zijn veel landen en met name ook de onderneming uit die landen natuurlijk zeer in geïnteresseerd. Ja, en dat is naar nou, verluid ook een van de redenen waarom wij daar wat langer zijn gebleven als Westen, om het zo maar te zeggen. Ja, aan de andere kant, we hebben er niet echt veel uh, contracten afgesloten, omdat de Chinezen ons domweg hebben overboden, zou je kunnen zeggen. Ze hebben goedkoper uh, betere voorwaarden aangeboden. Ja. Dus met andere woorden, ze brengen meer geld mee... en waarschijnlijk is er ook minder gedonder met die Chinezen... over uh, milieuverontreiniging en dat soort dingen. Nou, dat zou leuk zijn, maar dat is nog, valt nog te bezien. Dit contract is in 2007 gegund aan deze Chinese onderneming. En ze zijn nu druk bezig om in kaart te brengen hoe ze het gaan doen. Uh, vooralsnog zijn ze druk bezig om archeologische bodemschatten te verwijderen... voor zover ja, mogelijk. want die kopermijn zit onder een dorp waar Boeddha-beelden zijn gevonden... die 5000 jaar oud zijn, uit de bronstijd. Ja, op zich een uh, aardige en die bijkomstigheid. Dat hebben we hier natuurlijk ook wel eens als we weer eens een metro-tunnel graven ergens. Dan vinden we allerlei dingen die, die heel oud en blijkbaar ook erg interessant zijn vaak. En die wil men graag bewaren. Aan de andere kant, de lokale bevolking zal het worst wezen. Want die hebben er een tijdje bovenop gewoond. Die zijn veel meer geïnteresseerd in de schadevergoedingen die ze dan niet zouden krijgen. Ja. Uh, en hoe, die, hoe gaat dat uh, koper uit die mijn worden gewonnen? Is dat op een milieuvriendelijke wijze of gaat gewoon de schop in de grond, om het maar plat te zeggen? Uh, de schop in de grond zou een beetje langzaam gaan. Dus het ja. gaat met uh, grote bulldozers en uh, natuurlijk wordt er ook aan mijnbouw in de bodem zelf gedaan. Maar het is voornamelijk dagbouw. Dat betekent dat het redelijk aan de oppervlakte ligt allemaal. Ja. Een ander groot probleem zal zijn uh, dat je dat spul uit het land moet zien te transporteren. Hoe doe je dat ook alweer? Er is namelijk niks. Dus de Chinezen moeten zowel een energiecentrale bouwen als bijvoorbeeld een spoorlijn aanleggen. Willen ze dat efficiënt gaan doen? Ja. Met andere woorden, daar blijft het niet bij. En dan is er ook nog een ander probleem. Want de koperwinning, en daarom begon ik over dat milieu... kan het drinkwater ook vervuilen, toch? Ja, dat is een van de grote vage uh, pagina's... in het uh, vrij dikke contract wat inmiddels uh, voor ligt. Uh, de milieuregelingen uh, zijn vrij slecht. En in Afghanistan wetgeving over milieu is natuurlijk een, een zeer grote luxe. Dus toezicht zal er ook niet op zijn. Gezien de zwakke positie van de centrale overheid... en ook de corruptie van de lokale overheden... Daar komt een probleem aan, inderdaad. En zeker voor de drinkwatervoorziening van Kabel. Maar dat zal de inwoners van Kabel op dit moment een rotzorg zijn, begrijp ik uit uw mode? Um, als ze het zouden weten, dan zouden ze waarschijnlijk verontrust zijn. En Er zijn Afghanen die het weten, maar die wonen over het algemeen niet in Kabel, maar daarbuiten. Zelfs buiten de landsgrenzen, bijvoorbeeld in Nederland. Ja. En die zijn zeer verontrust, want die zien inderdaad wel, wel degelijk wat er staat te gebeuren... als het helemaal mis zou gaan. Ja, en waarom zegt de regering Karzai dan niet... het mag alleen als je, je netjes gedraagt hier? Uh, netjes ged net gedrag kost uh, niet alleen geld... maar moet je ook afdwingen van je lokale overheden en je ondernemingen. En daar heeft de regering domweg geen, geen middelen toe bovendien. Het is een heel lonend contract. Het levert uh, de Karzai-regering honderden miljoenen op. Nou ja, de Karzai-regering niet meer, want die is dan weg. Ja. De volgende Afghaanse regering. Ja. En iedere cent van het voor is, land in, is welkom in het land. Dus het zou 40, 50 procent van het nationale budget kunnen gaan uitmaken... de inkomsten uit deze mijn alleen. Juist. En een nieuwe regering zegt u dat ze ook wel weer een regering zijn... met de Taliban misschien erin, want die mogen ook weer meedoen... aan de verkiezingen, heb ik laatst begrepen. Ze mogen beslist meedoen, maar daar hebben ze helemaal geen trek in. Ze zijn voor ons nog druk bezig om de Amerikanen, de andere Westerlingen... en de Kassai-regering in kluis te verwijderen met grofgeweld. Juist, en in de tussentijd gaat de deur open voor de Chinezen. Olivier Imming. ik dank u wel. Het is bijna tien uur, dames en heren. Zometeen melden wij ons weer met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van tien uur. Hier is Dorad Megensona. de reclame. Blijft bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.